Dooral met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoeveel mensen er zijn omgekomen... bij het instorten van een snelwegbrug bij Genua in Italië. Het genoemde aantal doden loopt uiteen van 22 tot 35. 13 mensen hebben het overleefd. Vijf van hen liggen levensgevaarlijk gewond in het ziekenhuis. Vanmiddag stortte de hangbrug over een lengte van zo'n 200 meter... tientallen meters naar beneden. Op dat moment reden er ongeveer 30 personenauto's... en drie vrachtwagens over de brug. Een man die is opgepakt voor het gooien van brandbommen naar het Turkse consulaat in Amsterdam zit nog zeker twee weken vast. De rechtercommissaris verlengde zijn voorarrest. De politie wil niks zeggen over de identiteit van de verdachte. Wel is bekendgemaakt dat het gaat om een man van 34 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Er werd zaterdagavond niet ver van het consulaat opgepakt. Op camerabeelden is te zien dat de man drie voorwerpen gooit. Over het motief kan de politie niets zeggen. De verdachte beroept zich op zijn zwijgrecht. De Zweedse politie heeft twee jonge mannen gearresteerd vanwege de autobranden... vannacht in de steden Gothenburg en Trolhettan. Naar een derde verdachte wordt nog gezocht. In andere Zweedse plaatsen gingen ook auto's in vlammen op. In totaal gaat het om zo'n 100 voertuigen. Volgens de politie was er sprake van een gecoördineerde actie... mogelijk via sociale media. Fernando Alonso stapt na dit seizoen uit de Formule 1. De 37-jarige Spaanse coureur van McLaren maakte dat via een videoboodschap bekend. Alonso debuteerde in 2001 in de hoogste klasse van de autosport. Hij boekte tot nu toe 32 overwinningen en werd in 2005 en 2006 wereldkampioen. Op dit moment staat Alonso op de negende plaats in het klassement. Het weer vanavond klaart het op. De minima liggen vannacht rond 16 graden en er kan een mistbank ontstaan. Morgen is het waarschijnlijk droog. De zon schijnt, er zijn wel wat stapelwolken. Het wordt tussen de 20 en 27 graden. Donderdag wordt het nog wat warmer. Maar later neemt wel de kans op onweer toe.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 Dat is de...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 FM met een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zamfoord en zomerhit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 Te doen. En morgen, als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stoort ze mijn hart vol met Antliefs uit Londen.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 prachtigste verhaal, oh God, wat is ze lief. Gisteren uit Rissabon, ik mis je herensoen. Vandaag uit Praag een kattenbel, want er is zoveel te doen.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 www.zfmzandvoort.nl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 Formidabel, nous étions formidables. Formidabel, tu étais formidabel. J'étais formidabel, nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain.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 Je lui ik comme ça c'est réglé wat ik wil. aussi enfin si vous en avez attends <rire> 3 ans wat ans et là vous verrez si c'est formidable Ik weet Formidable wat ik formidable Ik formidable, Nous étions formidables. formidable.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 I will stand by you forever If you can take my you breath away Would you swear that you'll always be mine Or would you lie, would you run and hide I'm mine to my mind i don't care your fear tonight